Van 5 voor 12. Door Wolfgang Kirchner Vertaling Karel vruile, de... Wat doet u daar bij het raam, vrouwen? Wie heeft u toestemming gegeven om het venster open te maken? Mijn handen zijn ijskoud, vreule. Mijn handen zijn koud, ja. Maar dat wil niet zeggen dat ik het koud heb. Ik heb immers altijd koude handen. Als mijn handen warm zijn, voel ik me niet lekker. Dat weet je heel goed, Olga. Waarom ben je binnengekomen? De tuinman, vreule. De tuinman? De tuinman? Wie heeft naar de tuinman gevraagd? Komt u binnen? Ze herinnert zich weer eens niets. Koude handen. zeggen ze altijd als ik op reis zit. Het is buiten te koud, zeggen ze dan. Maar als ik stiekem het raam openzet, komt me een zoel windje tegemoet. Natuurlijk heb ik u laten roepen, mijn lieve goeie meneer Strasser. Ik durf het mezelf alleen maar niet te bekennen. Een kopje van mij morgen, koffie. Dit is proeven. Nee, dank u wel, freule. <laughs> ik zou het u ook niet aanraden. Denkt u dat ik het opdrink? Oh, maar freule, daar kwijnen de potplanten van weg. Natuurlijk doen ze dat, mijn beste Strasser. Aan het raam van mijn salon kwijnen de potplanten sinds jaren weg. Ja, dat is mij opgevallen. Omdat de koffie vergiftigd is. Als ik smorgens opsta, neem ik me wel eens voor Olga een poets te bakken en de koffie op te drinken. Dan ruik ik aan de koffie en de moed zinkt me in de schoenen. Vroeger dronk ik per vergissing af en toe een slokje. Ik weet niet hoe ik het overleefd heb. Waarom kijkt u mij zo ontsteld aan, mijn beste? U had niet gedacht dat zoiets mogelijk was wel. En dat gaat nu wel jaren zo, sinds zuster Hanna hier is. Ik heb haar niet in dienst genomen, weet u. Op een dag was ze opeens hier. Ze is sterk. Ze heeft een onprettige, harde lach. En ze fluit. Ze commandeert. Ze luistert niet als ik haar iets zeg. Nee, dan is de kleine Olga toch een tikje beter. Die doet tenminste alsof ze luistert. Die heb ik trouwens al even min in dienst genomen. Ik vraag me af wie haar betaalt. Zuster Han, waarom heb ik eigenlijk een verpleegster nodig? Ik ben te gezond. Of lig ik soms te bed stressen? Ik weet niet waar die twee vandaan komen, maar één ding weet ik wel. Sinds ze hier zijn, smaakt de koffie mij niet meer. En zou ik hier weg willen? Weg van Plaggenbroek. Ja. En ik was nog wel van plan aan meneer Ladisloos te vragen. Waarom de potplanten in de salon altijd na een tijdje... Echt lief van u dat u me niet verraden hebt. U bent nog een van de oude, net als meneer Ladisloos. Die houdt ook van mij en vervult al mijn wensen voor zover zuster Hanna het toelaat. U wilt toch ook wel een wens van mij vervullen, niet? Een goeie stressen? Een kleine wens op mijn verjaardag? Ach, is het vandaag uw verjaardag, vrouw? Natuurlijk is het vandaag mijn verjaardag. Denkt u soms dat ik me in de datum vergis? Natuurlijk is het vandaag mijn verjaardag niet. Dat weet u net zo goed als ik. Mijn verjaardag valt omstreeks kerstmis op een dag die ik altijd weer opnieuw uitzoek, op dat kerstmis en mijn verjaardag niet op dezelfde dag vallen. Dat ik vandaag mijn verjaardag vier, is alleen maar een kleine poets die ik zuster Hanna bak, oh. en meneer Ladyslaw <lacht> <lacht> heeft mij begrepen, <lacht> en tegen mij geknipocht. Hij speelt het spelletje mee, hmm. Een schat van een man die meneer Ladislaus. Ik heb hem te verstaan gegeven dat ik dolgraag nog eens naar het station zou gaan. Maar zuster Hannah zei dat ik pas op mijn zeventigste verjaardag naar het station mocht. En daarom heb ik besloten dat het vandaag mijn verjaardag is. Vandaag mag ik dus weer naar het station om de treinen te zien vertrekken. Het is zeker al lang geleden dat u op ons station geweest bent, vrouw een eeuwigheid geleden. Ik weet niet hoe ik het zo lang heb kunnen uithouden zonder een blik te staan op mijn klein station. Dat toch mijn naam draagt. Hoe lang is het eigenlijk wel geleefd, Twintig, dertig jaar. Waarom? Mm. Ze zeggen altijd, u hebt toch geen trein nodig? U hebt immers een koets dat u beschikking hm, Flauw uitvluchten. Mijn beste stresser, mijn kleine wens, mijn verjaardagswens. Ik zal de verwelkte potplanten stilletjes weghalen en er nieuwe voor in de plaats zetten. Dat u dat stilletjes doen wilt, stel ik heel erg op prijs. Mijn goede stresser, ik heb nog een wens. Wat bloeit er in de tuin? Nee, nee, vrouw, in geen geval. De laatste keer heb ik er een boel last mee gehad. Wie heeft het gewaagd u een standje te geven? U bent mijn tuinman, of niet soms? Jawel, freule, maar. Het park is mijn park. Dat klopt, freule. Het, het is uw eigendom. Maar, zuster Hanna. Aan wie behoort slotplakkenbok? Aan u, freule. Aan u alleen. Maar. Als ik mijn slot in brand wil steken, mag ik dat dan doen? Of mag ik het niet doen? Met uw verlof, freule. Dat mag u niet. Bent u tegen mij, Strassa? Om Gods wil, vrouw, steek uw slot in brand, maar denkt u niet zo over mij? Als u mij geen verdriet wilt doen, steek dan uw slot toch maar liever niet in brand. En wat die lelies betreft, denkt u maar eens aan de vorige keer. U zei toen dat ik alle lelies moest afsnijden die in de tuin in bloei stonden, en dat ik ze aan de postbode moest geven, omdat hij u een brief had gebracht. Zuster Hanna heeft bij toen bijna de haren uitgetrokken. Ze zegt dat de tuin niet meer van u is. Dat die nu een, een openbaar park is. Kijk eens, stresser, hoe die plant haar bladeren al laat hangen. De koffie van zuster Hanna bekomt haar slecht. Mijn beste stresser. Voor mijn verjaardag moet u mij genoegen doen. U snijdt alle lelies af die in het park staan. Allemaal. U legt ze in een mand. U brengt ze naar de koetsier. De Koetsier die scharrelt zo'n beetje met zuster Hanna. Hij zal het haar vannacht al overbrieven. Als hij het haar vannacht overbrieft, ben ik er al lang van door. Maar dat moet een verrassing zijn. En daarom zal ik ook geen afscheid van u nemen, straks om nog in opzien te wekken. Doet u mijn grote aan uw lieve vrouw. Waar is ze nu mee bezig? Ze is aan het koken, vrouw. Als ik u vragen mag, mijn beste Strasser, laat haar in alle stilte een kannetje koffie voor mij zetten. Ik zou dolgraag weer eens een kopje goede koffie drinken. Wat voert u daaruit? Wat doet u daar op die trapleer? Die is van station. En daar ben ik te waas. Die ladder mag u niet gebruiken zonder het mij te vragen. Laat die vrouw als de gesmeerde bliksem van die ladder afkomen. Anders... Wees toch redelijk, meneer. Laat die trapleer toch los. Anders vallen zuster Hanna en ik nog naar beneden. En u, zuster, hou op met fluiten. We hebben niet veel tijd. De trein moet om 11.55 binnenkomen. En we hebben nog niet één stationsklok gelijk gezet. Moet hier een trein binnenkomen? Nou ja, we moeten daar in elk geval rekening mee houden. Zuster Hanna, zet u die klok voor alle zekerheid op 11.55 uur. U wilt dus een vroegere beambte van de station Plangenboek... ...wijs maken dat hier om 11.55 een trein binnenkomt? Vandaag? Doe nou, zuster Hanna. Weet u niet hoe u een klok op 11.55 uur moet zetten? Wordt het station weer in gebruik genomen? Dan heb ik het volste recht mijn functie weer te aanvaarden. Het was altijd mijn taak de klokken gelijk te zetten. Hebt u het maar ook, haartje? De grote wijzer een beetje hoger. Kunt u dan niet meneer, eens... Meneer Ladislaus, als de manier waarop ik de klok gelijk zet u niet bevalt... ...ik heb nog wel wat anders te doen, hoor. Malle keten haalt natuurlijk weer allerlei dwaasheden uit... ...en ik sta hier maar op die ladder. Zo, de kleine wijzer ook. Gaat u eens even opzij, meneer. Dit hier is mijn station. Wagen die die kachelpijp naar buiten steekt, is de wachtkamer. Daar woon ik. Die weg na mijn vervroegde pensionering als woning toegewezen. En de wijzer, zoals u het soms nog niet weet, draait met een andere richting uit. Zo maakt u de klok kapot? Natuurlijk. Zuster Hanna, doe niet zo mal. Waarom moet ik de klok op vijf voor twaalf zetten? Het is nog lang niet zo laat. En de vrouwen komt pas om me. Wat? Waar komt de vrouwle hier heet? Vertelt u mij, je zuster. Meneer, eh, uh, uh, meneer... Uh, uh, Bieber is de naam. Meneer Bieber. Vrouw Catharina Katharina van Plaggenburg heeft het niet verdiend... dat hier zo geringschattend over haar gesproken wordt. Waarom niet? Heel Plaggenburg weet immers dat ze niet goed sneek is. Ze komt hier, heet. Vertel eens op. Als vroegere beambte van het station Plaggenburg... heb ik toch zeker wel het recht te weten wat deze komedie te betekenen heeft. Komedie? Ja. Tja. Tja, we moeten het hem wel zeggen. Niet waar, zuster Hanna? Hier moet om elf uur vijfenvijftig een trein binnenkomen. Aan welke richting dan wel? In welke dienstregeling staat dat? Om u de waarheid te zeggen, meneer Bieber... wij vermoeden dat die trein niet binnenkomt. We zijn er zelfs van overtuigd dat hier geen enkele trein meer binnenkomt. Dat is zo, ja. Maar als u nou nog meer vragen stelt, staan we hier om 11.55 uur nog... dan is de vrouw hier en dan is er niets voorbereid voor de ontvangst van haar oude vriend. Ja, het is zeker al erg lang geleden dat Malekiet hier geweest is. Ach, we konden het niet over ons hart verkrijgen haar te zeggen dat haar stationnetje al vijf jaar buiten gebruik is. Ik moet er nog aan toevoegen, meneer Ladislaus, dat de... ...dat de vrouwde vandaag haar 70ste verjaardag viert... ...en dat ze zich in het hoofd gehaald heeft dat hier vandaag een oude vriend aankomt om haar te feliciteren. Ha, een vriend uit het jaar 1923, die al lang dood en begraven is. Iets wat we de vrouwde vanzelfsprekend ook niet konden zeggen... Vandaag komt die oude knaap dus weer op de poppen. Zoals u dan net hoorde, heeft hij intussen het tijdelijke met het eeuwige verwisseld. Hij had trouwens toch niet kunnen komen. Het baanvak is immers buiten dienst gesteld. Maar als hij dan toch niet komt, waarom dan al die opwinding? Zegt de freule dat de oude heer de hartelijk laat groeten. Dat hij tot zijn spijt niet meer leeft. En dat er dus niks kan komen van felicitaties. Zo, zuster Hanna. Moet dat 11:55 uur 55 voorstellen. De grote wijzer valt naar beneden. Druk hem vast. Meneer Bieber, die schok zou onze vrouw niet te boven komen. Dat kunnen we haar niet aandoen. Oh, zal ik het er zeggen? Als u wist hoe onze vrouw zich op dat bezoek verheugt... zou u het haar ook niet kunnen zeggen. We hebben ons meester gemaakt van het verlaten station... We zullen hier alle klokken gelijk zetten en een beetje <laughs> stationnetje spelen. Ze heeft altijd zo graag willen reizen, de oude dame. En we hebben het haar nooit kunnen toestaan. Ze heeft haar hele leven lang een groot verlangen naar de vechten gehad. En toch heeft ze maar één enkele keer met de trein gereisd. In 1923. Ze gedroeg zich toen zo vreemd, dat haar familieleden gezegd hebben, nooit meer. Het enige uitstapje dat de vrouwens sindsdien nog mag maken, is een ritje naar Koets. Een paar keer om het slotplein heen, en dan nog alleen bij het vallen van de avond, om geen opzien te wekken bij de toeristen. Meneer Bieber, wilt u de oude dame nu dit pretje bederven? Zou u het hart hebben dat om... Dat loopt slecht af, dat loopt slecht af, meneer Ladislaus. Kijkt u maar eens hoe het station van Plaggenburg eruit ziet. Overal ook kruid, gras, paardenbloemen op het perron, distels tussen de rails. In alle eeuwigheid rijdt daar geen trein meer over. En u, een kamerdienaar en die juffrouw verpleegster. U wilt met u bij een station die bedrijf stellen. Dat kan zo, maar niet iedereen. En wat doet u als de vrouw hier staat te wachten en er geen trein komt? Op het juiste ogenblik wordt er een telegram afgegeven. Ik heb het zelf opgesteld. En wat staat er in? Ach, maakt u nou toch eindelijk eens dat u wegkomt. Houdt u ons niet op. Zuster Hanna, kom naar beneden alstublieft. Er moeten nog een paar klokken gelijk gezet worden. Hoe wilt u ooit bij de klok komen die je vanaf het stationsplein kunt zien? De torenklok? Daarvoor moet u namelijk door mijn wachtkamer. En hoe wilt u in het kantoor van de stationschef komen? Dat heb ik vijf jaar geleden afgesloten. Allemaal niet zo eenvoudig, vindt u niet? Welk sprookje gaat u de vrouw dan vertellen, meneer Ladislaus, als u haar niet wilt teleurstellen? Twee weken lang zal ze niet ons de keer gaan. Ze zal huilen, ziek worden, misschien wel sterven van woede. Meneer Bieber, meneer Bieber, ach, wilt u nog even terugkomen... Meneer Bieber, we zouden u een voorstel willen doen. Zou u graag stationschef willen zijn? Nee, geen kwestie van. Nou ja, het zou wel fijn zijn. Ik zou... Ik heb mijn leven lang hier in Plankenburg gestaan. Ik heb hier al het werk gedaan dat de stationchef niet wilde doen. Ik zou het eens kunnen proberen. Nou... Ik benoem u hiermee tot stationchef van Plaggenburg. Oh, hartelijk dank. Chef, dat heb ik altijd al van gedroomd, meneer Ladislaus. Oh, ik hoopte altijd in stilte dat ik het nog eens zou worden. Maar ben ik niet een beetje te oud? Oh, in tegendeel, u bent er de gedroomde man voor. U bent hier van alles op de hoogte. Het station is, om zo te zeggen, van u. Ja. En u draagt nog altijd de jas van een speurbeamte. Wacht eens, wacht eens, waar heb ik nou... Die, die, die lag toch altijd ergens in de wachtkamer? Mijn kleinkinderen hebben er mee ten de sloothapen. Waar zouden ze mijn vertrekstaf toch verstopt hebben? Een ogenblik, alstublieft. <tie> Maar ik, ik wil niet met Hanna trouwen, Freule Keten. Heb je dat al tegen Hanna gezegd, Ferdy? Uh, nee. Maar, maar dat zou u toch doen, Freuleketen? Dat hebt u mij beloofd. Trouwen is een mooi ding, Ferdy. U, u hebt het mij beloofd. <laughs> ik ben nog nooit in mijn leven getrouwd. U moet me helpen, freule Keten. Trouwen is de gemakkelijkste zaak van de wereld. Het beste bewijs daarvan is dat zelfs jonge, onervaren mensen het doen, Ferdi. Huh, hoe, hoe kunt u erover meepraten, freule Keten? Bent u dan ooit getrouwd geweest? Nooit, Ferdi. Maar ik heb er wel ontzettend veel zin in. Oh, oh zo, <laughs> ja. En uh, is er dan iemand die met u wil trouwen, freule Keten? Ja, uw bruidegom heeft u wel lang laten wachten, vreugde keten. Ja, ja. Telkens als zij me wilde trouwen, is er iets tussen beiden gekomen. Nu, eindelijk. Op mijn zeventigste verjaardag heeft hij er tijd voor. Hij schreef me. Houd moed, keten. De dag van je bevrijding nadert. Je verjaardag zal je een grote verrassing brengen. Alles waar je sinds het jaar 1923 naar snakt, zal in vervulling gaan. Bid dat op die dag de zon schijnt, dat er geen al te felle wind waait, want de bruidsluier schreef hij. Hoe oud ben jij, Fanny? Ik, uh, dertig, vreugde. En waarom wil je niet met Hanna trouwen? Ja, ja, omdat ik Olga wil hebben, Vreuleketen. Oh, ho, ho, ho. je wil nu ter afwisseling Olga. Ik ben vandaag zeventig geworden. Ik geloof dat dat een goede leeftijd is om te trouwen. Hebt u uw bruidegom ook zo het, het vuur aan de schenen gelegd? Zoals Hanna het nu bij mij doet, keten. Ik ben nooit ongeduldig geworden. Wanneer ik in al die jaren af en toe naar het station wilde gaan om naar hem uit te kijken... en men het mij onder allerlei flauwe voorwendsels verbood... heb ik niet gezegd, ik neem daar maar een andere man. Oh, is hij dan zoiets bijzonders, uw bruidegom? Dat zou je wel zien als hij komt. Waar, waar komt hij aan? Op het station. Op het station? Maar, wat moet er dan aankomen, eten. De trein verdient. Eén van mijn voorvaderen heeft het station gebouwd. Hij heeft ervoor gezorgd dat de treinen over Plakkenboer krijgen. Een aardig stationnetje heeft hij gebouwd. Heel zeker heeft hij daarbij ook een beetje aan mij gedacht. Want ik staar in onze familie onbekend dat ik dweef met stationnetjes. Nou, ik hoop, staat het dan al nog altijd zoals het destijds gebouwd werd. Ja, ja, vreugelijk Het staat er nog altijd zo. Het staat er nog. Ja. <laughs> Hallo. Is er iemand aan het loket? Hallo? Het alstublieft. Hoi? Enkele reis tweede klas naar Fribelsdorf, alstublieft. Het loket is gesloten. Ja, maar, maar u bent er toch. Wie denkt u wel dat ik ben? Meneer de stationchef, u zult er echt niet minder van worden... als u uw handje helpt dat loket. Dus als ik u vragen mag... een kaartje voor Friebelsdorf. Enkel tweede klas. U bent te laat. De, de trein vertrekt nog pas om 11 uur 55. U bent zowat vijf jaar te laat. M mijn beste man. Vijf jaar geleden... Had ik nog geen flauw vermoeden van Friebelsdorf? Had ik vijf jaar geleden geweten wat Friebelsdorf is, dan was ik vrij gebleven. Maar jammer genoeg ben ik dat niet gebleven. En daarom moet ik nou dringend naar Friebelsdorf. <lacht> Bij mij is het net omgekeerd. Mijn vrouw zei onlangs nog: 'Wanneer je nog eens zo droog uit Friebelsdorf terugkomt?'. <lacht> He he. U hebt in uw leven nog niet veel spoorkaarsjes verkocht, hè? Ik heb er nog nooit een verkocht. U weet toch zeker wel dat de stationschef geen kaartjes verkoopt? En bovendien zijn we uitverkocht. Ik moet dringend naar Friebelsdorf. U kunt mij toch niet tegen mijn de plakkenbork houden? Naar komt, maar alleen met gedood. Als men er ooit komt. Maar van de treinreis kan geen sprake zijn. Hier vertrekt geen trein naar Fribelsdorf. Ik heb u op het taron heen en weer zien lopen. Dus wordt er hier een trein gewacht. Met die trein kunt u niet mee. Ogenblikje. Ogenblikje, dat zullen we meteen zien. Daar hangt de dienstregeling. Psst. Psst, meneer Bieber. Ja? Wat hoor ik daar? Wil hier iemand op reis? Grappenmaker. Hij wil naar Friebelsdorf. Ah, let maar niet op hem. Ik zal hem wel de laan uitsturen. Wacht, vraagt hij om een kaartje. Er worden sinds vijf jaar toch geen spoorkaartjes meer verkocht. De automaat is weg, stempels zijn weg. En de kniptank werd door de administratie gevorderd. Meneer Bieber, verkoopt die man een spoorkaartje? Spoorkaartje? Maar als hier nou toch geen trein vertrekt. Een echte reiziger in ons station. Stelt u zich voor hoe leuk dat wordt. Zelfs als er geen trein komt. Later krijgt die meneer zijn geld wel terug. En hoe kom ik hier aan een spoorkaartje? Oh, ik weet het al. Ik weet het al. Laat je ja? Een ogenblikje, meneer. De spoorkaartjes komen direct. ja. kom eens hier. toch wat. Breng je auto op het weg. Je moet wel plezier doen. ...jonge meisje dat ik ontbroedig ah, daar, onder die boom. Roep haar eens, zegt ah, Jawel, jawel, verder. Marguerite! Breng nu de bloemenmand naar het station... ...en zet die bij de uitgang. Jawel, verder. Daarna kun je naar het slot terugrijden. Ik heb je niet meer nodig. Adieu, mijn beste, ja. hou je goed. Kent, ben jij de leerlingen uit de kapsalon? Ja, vrouw. Ik heb vandaag vrijgekregen. Ben helemaal tot uw die dienst. Ik heb mij tot de kapsalon gewend, omdat ik vermoed dat ik daar licht een jong en een mooi meisje zou vinden. <lacht> ik heb me niet vergist. Ik ben niet mooi. En die dikke bril draag ik omdat ik bijzien ben. mijn lieve kun. En ik heb vuurrood kroeshaar. En zomer zit mijn gezicht op. Wie vertelt je dat allemaal? Je spiegel? Dat kan je nou in een spiegel eigenlijk zien. Het is meer dan tien jaar geleden dat ik in een spiegel gekeken heb. Zo komt het dat ik aldoor mooier word en aldoor tevredener. Hoe heet je, kindlief? Marguerite, freule. Marguerite. Een geschikte naam voor de opdracht die ik je wil toevertrouwen. Kan je het niet een beetje raden? Marguerite. Nee, mevrouw. Reis jij graag met de trein, kindlief? Hier in Plaggenburg hebben we daar weinig gelegenheid toe. We hebben hier toch een aardig stationnetje. Maak daar maar druk gebruik van. Maar, mevrouw, ons station... Ik hou van kleine stations. Vooral mijn stationnetje van Plaggenburg ligt me aan het hart. En stel je voor die mijn koetsier, heeft me tijdens de rit willen wijsmaken dat het station niet meer in gebruik is. Net alsof een station kan blijven stilstaan als een klok. Jij zal grote ogen opzetten als er om vijf uur twaalf de trein uit de stad aankomt en mijn oude vriend eruit stapt. Hij zal nu wel een charmante oude heer geworden zijn. Sinds 1923 heb ik hem niet meer gezien. Ma heeft me regelmatig geschreven, hoewel in de laatste jaren toch minder. Zuster Hanna beweert dat hij me helemaal niet meer heeft geschreven, maar dat zegt ze alleen uit bozaardigheid. Wat is er, lief? Waarom laat je je hoofdje zo hangen? Heb jij ook gemerkt dat er aan dit station iets ontbreekt? Dat zat mij in 1923 al dwars. Terwijl ik af en toe in de kranten las dat dit mooie gebruik op andere stations al lang ingevoerd was, kwam hier bij ons nog niemand op de gedachte om voor de uitgang bloemen te verkopen. Maar freule, de verkoop zou niet lonend zijn. Je moet dat niet van een zakelijk standpunt bekijken. Het zou toch leuk zijn als hier een bloemenmeisje stond en bloemen verkocht. Nou, daarvoor is het nog niet te laat. Vandaag beginnen we ermee. Jij doet het genoegen om als de trein hier stopt... Welke trein, vrouw? De trein van vijf voor twaalf. Het duurt niet lang meer voor hij aankomt. Maar op de klok van het station is het zes uur vijfendertig. Je hebt het mis, mijn lieve kind. Kijk maar eens goed. De wijzers draaien rond. En kijk eens hoe vlug ze draaien. Net als ze de verloren tijd willen inhalen. Het is nu al zeven uur vijfendertig. En zo meteen is het 9 uur 18. Van vroege ochtend wordt het al voormiddag. 10 uur 5. En ook de voormiddag vliegt voorbij. 10 uur 56. 11 uur 45. Dat moet ongeveer de juiste tijd zijn. Zie je kindlief hoe vlug de stationsklok haar vertraging ingehaald heeft? Ze heeft zich gehaast omdat er een trein in aantocht is. Wat schreef je, mijn lieve kind? En u zou graag willen dat ik de bloemen verkocht? Je hebt het geraden, Marguerite. <lacht> je zult er overigens geen spijt van hebben. Ik weet niet wat ik voor ze moet vragen. Dat laat ik helemaal aan jou over. Je moet de prijs van elke bloem vaststellen... naar de graad van vriendelijkheid waarmee ze je gevraagd wordt. Ik heb geen wisselgeld. Dat zeg ik niet, omdat ik me er van af wil maken, vreugde. Als het niet anders kan, geef de bloemen dan weg. Alleen niet vaak. Het moet er een schijn van hebben... dat je hier gekomen bent om bloemen te verkopen. Niet om mij een plezier te doen. <lacht> Wel, Marguerite, wil je me dat genoegen doen? Opa! Hier, de spoorkaartjes. Ah, ik stond al met ongeduld op je te wachten, woord. Laat eens kijken, wat heb je weer gewacht? Uh, ik krijg ze toch allemaal terug? Hé, opa? Het is mijn hele verzameling. Je krijgt ze allemaal terug, wees maar niet bang. En deze kaartje, dan kunnen we die gebruiken. Uh, uh, pas op hoor, als er ook maar eentje zoek raakt. Vanmiddag speel ik treintje met ja, Waldemar, dus... Ik zal goed op je kaartjes passen. Hier, jongen, die kan ik ook niet gebruiken. Die heb je zelf gemaakt. Die kun je, mee meenemen. Rij je nou weer meenemen. Rijden je weer treinen, opa? Alleen vandaag, Moritz. Ho? Huh? Ik zou wel een paar nieuwe gebruikte spoorkaartjes willen hebben. Ah, ik zal zien wat ik voor je kan doen. Doe, we gaan ze even opzij, hè? Als was die voor jou. Stationschef. Op de dienstregeling staat 11 uur 55 Het... Maar dat, dat zijn toch spoorkaartjes? En u beweert dat, dat u er geen had? Nou, dus enkel tweede klas Fribersdorf. Ogenblik, ogenblik. Ga maar weer spelen, jongen. Wat moet u met die kaartjes doen? Ja, ga op braaf spelen, ja. jongen. Hop. Hier heb u een kaartje. Hm? Maar past u op dat de kleine dienst ziet? Wat, wat kost het? Nou, hoeveel wilt u besteden? Tot dat vervolkte vriendelstof was ik maar vrijgezel gebleven. Mijn kaartje, ik kan het niet over mijn hart verkrijgen. Zolang het kind toekijkt, kan ik u onmogelijk. U hebt het recht niet mij een spoorkrachtje te weigeren. U kunt dat net in verloven. Wat permitteert u zich wel? Zoiets moet u niet met mij proberen. Ik heb het recht. heeft u toch. Kalm. Wat, wat. Wat is er aan de hand? Wat wat, wat. wat. Wat hebt u? Meneer Bieber. Waar wilt u naartoe, meneer? Wat? Ik? Naar Friebelsdorf. Hoe dik was, moet ik dat nou nog zeggen? Eerste klas, tweede... Ah, de trein rijdt dus wel degelijk. Ik neem aan, eerste, is het niet? Eerste, Friebelsdorf, enkel. Ja, dat is goed, precies gepast. De volgende, alsjeblieft. Een peronkaartje. De peronkaartjes kosten nu tienvendig meer, vrouwen het is alles toch veranderd, sinds 1923. Mijn beste meneer Biebe, staat u nu achter het loog, Ja, vrouwle, veel last met de reizigers, vrouwle. Alsjeblieft, uw perronkaartje. Opa, wat had u nou beloofd? Ik heb ik twee van mijn perronkaartjes gekocht. Waarom hebben grote mensen nou spoorkaartjes nodig? Oh, het is niets, Moritz, niets. Jij krijgt. Uh, de spoorkaartjes. zal ik je straks. Uh, nou ja. de grote mensen willen ook wel een streintje spelen. Bent u spoorbeamte? Pardon? Schilder? Detective? Uh, waarom, mevrouw? Omdat u hier zo vakkundig rondneust en alles wantrouwig besnuffelt. Ik ben spoorbeambte, schilder en detective in één persoon, mevrouw. Thuis heb ik een, een miniatuurspeurweg waar ik met hart en ziel aan gehecht ben. Ik schilder kevers voor een wetenschappelijk handboek. En voor het ogenblik ben ik, ben ik mijn eigen privé-detectief. Ik ben namelijk op zoek naar mevrouw, die vandoor doorgegaan is. Het schijnt aan het seizoen te liggen dat de vrouwen naar vrijheid verlangen. En aangezien ik om geloemde reten te naar Friebelsdorff wil, heb ik voor niets anders ogen en daarbij heb ik ook nog haast. Nou, mevrouw, ik mij geen oordeel aan, maar het station van Plaggenburg lijkt me niet helemaal zoals het hoort. Geen wonder. Het stamt nog uit de tijd dat men in spoken geloofde. Aan vervloekte kastelen waarin slapende prinsessen gevangen gehouden werden en aan sprookjesprinsen die ze kwamen bevrijden. Wacht u op de trein van 5 voor 12? Mevrouw, ik heb zo de indruk dat de trein vertraging heeft, maar dat men het ons niet durft te zeggen. Hoe komt u daarbij? Nou, kijk, eerst weigeren we mij een speurkaartje te verkopen. Maar u hebt er tenslotte ingekregen. Ja. En ik heb een paronkaartje. Maar ik vond het wel vreemd dat ik er 20 penny voor moest betalen. 20? Dat is een goed teken, mevrouw. En bovendien, kijk, kijk, er worden aan de uitgang bloemen verkocht. Zal ik vandaag dan toch nog in Friebelsdorf komen? Uw vrouw is dus van u weggelopen? Ja, mevrouw. Hoe is dat gegaan? Ja, ik vraag het niet uit nieuwsgierigheid, maar om wat te leren. Meneer de stationchef. Meneer Bieber, wat bent u dik geworden. Oh. En wat een carrière hebt u gemaakt. Toen ik u voor de eerste keer zag in 1923, veegde u het paw nog schoon. Ja. En toen ik u daarnet terug zag, stond u achter het loket. Het schijnt me nog het gisteren was, maar god wat gaat de tijd snel. Die vertrekstaf in uw hand doet het overigens voortreffelijk. U? Ah, ik had het destijds al in de gaten dat er uit u nog iets zou groeien. En die rode pet staat u goed. Dank u. Maar bedankt dat u niet helemaal past. Oh. Hebt u die aanstelling nog niet lang, meneer Bieber? Waarom, Fraule? Oh, u maakt zo'n hulpeloze indruk. Als een beginneling. Ontroerend. Fraule, fraule, mocht ik soms iets verkeerd gedaan hebben? Meneer de stationchef, dan zeg ik het u wel. Valt u hier niets op? Meneer de stationchef? Hmm. Nee, vrouwle. Oh, kijk eens hoe verlegen hij wordt. Wees maar gerust. U staat mij toch toe op iets te wijzen. Oh, alsjeblieft, mevrouw, Maakt u zich niet vrolijk over mij. U, u bent erachter gekomen. Goed. Het was dom van me dat ik me liet bepraten. Ik heb het ze van tevoren gezegd. Ze komt erachter, heb ik gezegd. Zo gek is niemand dat hij er niet achter komt. Oh, ik zou mezelf om de oren kunnen slaan. Vader. Oh, het is helemaal niet tragisch. Het is maar een kleinigheid. Kijk nu eens naar de stationsklok. Ze staat op vijf voor twaalf. Stationsklok. Wat? Onze trein moet elk ogenblik binnenkomen. Uw trein zou wel willen binnenkomen. Maar hoe? Het zijn staat immers nog op onveilig. Uh, ja. Hebt u dat over het hoofd gezien? Vrouw, met dat zijn hebben we altijd last. Ik herinner me nog de trein van 9:36 uur 36 uit Eberskirche. Die drie en een half uur lang voor het onveilig zijn stond. Uh, het was op een zondag in juni. Goeie genade, wat hebben we allemaal gezweet. Iedere keer dat het zijn omhoog stond en de machinist de regulateur opende, klapte dat verwenste ding opnieuw naar beneden. We waren ja. gewoon rateloos. Ziet u, deze heer wil naar Fribelsdorf. Hij zit achter zijn vrouw aan. Zorg ervoor dat hij de trein mist. Doet u zijn vrouw een plezier. Oh, eindelijk is een wens die ik kan vervullen, freule. Eh, excuseert u, alstublieft. Ik moet in het kantoor van de stationschef gaan kijken of alles wel precies in orde is. Wie heeft u toestemming gegeven het zijn huis binnen te gaan? Oh, u hebt al een hefboom afgerukt. Ik heb u uitdrukkelijk verboden om uh, Deur. De, zuster Hanna, geeft u mij de slaolie nog eens. Met uw grove vingers krijgt u die draad nooit te pakken. Geen dan toch en klets niet. Giet alles maar op het scharnier. En wie heeft u toestemming gegeven mijn keuken te plunderen? Komt er beweging in? Oh, oh, op die marie, wanneer rukt u de tweede hefboom er ook nog af? Er moet beweging in komen. Meneer Bieber, kijkt u eens uiteraan? U beweegt helemaal niks. Wacht eens. Zijn komt omhoog. Val weer naar beneden. Maar er zit beweging in. Z zuster Hanna, trek dan! Trekken! Gaat omhoog, uh. Het gaat omhoog, meneer Ladislaus. Het gaat omhoog. Mijn seinhuis. Mijn hefboom. Meneer Ladislaus, wat hebt u aangericht? Tja, Mijn seinhuis. Kijk me die verwoesting eens aan. Zo kunt u geen trein binnenloopen, Of wel, soms. Tja, waar zou ik een trein vandaan moeten halen? Ik heb alleen een telegram, meneer Bieber. Wilt u zo vriendelijk zijn, die oude dame daar buiten dit telegram te geven... en haar te zeggen dat het net deurgezijnd is? Wat staat erin? Een ogenblikje. De inhoud Sterre. van het telegram luidt. Ha? O? Oh. Ja, wilt u nu weten wat er in het telegram staat? Ik vraag u dringend om een ogenblik absoluut te stelten. Moet me vergist hebben. Nee? Alweer? De inhoud van het telegram luidt als volgt. Bezoek in Plaggenburg, wegens staking van stokers, tot 71ste verjaardag uitgesteld. Stop. Hartelijke gelukwensen met 70ste. Stop. Zeg, vloot daar net niet. Een locomotief? Ach nee, onzin, onzin. Onzin, dat zijn de kleinkinderen van meneer Bieber die spelen. Dames en heren, ik geloof dat ik nu op het baron nodig werd. Over het verwoeste zijhuis spreken wij straks nog wel. Wacht u hier een ogenblik als ik u verzoeken mag. Oh, hij sluit ons op! Openmaken! Meneer Pieper! Ja, meneer Pieper, openmaken! Openmaken, meneer Pieper! Openmaken! Open! Goedemorgen, meneer de stationschef. Fijn dat u mij hebt laten binnenrijden. Ja, eigenlijk was ik van plan om bij het bos weer om te keren. En toen zag ik het signaal omhoog gaan. Ik vatte het op als een uitnodiging. En dus reed ik maar binnen. Meester. Waar ben ik hier? Aha, Plaggenburg. 168 meter boven de zeespiegel. En er staan mensen op het perron. En er zijn bloemen. Net alsof ik verwacht werd. Een leuk ouderwets stationetje hebt u hier, chef. Hoe bent u hier gekomen? Oh. Breng ik uw dienstregeling soms in de war? Is er een doorrijdende D-trein aangekondigd? Die gaat natuurlijk voor. Nee, nee, in tegendeel. Als het u hetzelfde is, blijft u daar maar. Oh, met alle plezier. Ja, u moet weten: het klopt niet met de dienstregeling. ...dat ik op dit baanvak rijd. Nee. Niemand van de collega's van het zijnhuis... ...was eigenlijk op mijn komst voorbereid. He? Ik ben al door drie signalen gereden. Zo, zo. Ja, maar tot nu toe is het alles best verlopen. Ja, blijkbaar een erg rustig baanvak. Hè? Ja. Ja, als u mij belooft het niet verder te vertellen, chef. Ja. Yes. Ik maak eigenlijk een plezierritje. Ja, ik heb veel te lang geland ervan... Ik ben al tien jaar met pensioen. Zo, zo. Ja. Vanmorgen zei ik bij mezelf, Henry, zou het nog wel kunnen? Heb je het nog niet geleerd? Rechts de regulateursleutel, het stuurwiel, de machinistenremkraan, de Henryremkraan, de stoomfluittrekker. Ja. En toen zei ik tegen mezelf, Henry, voor je doodgaat... moet je nog eens op een locomotief rijden. En vanmorgen heel vroeg. Ik een pas warm gestookte locomotief uit het transeerstation. Ja, het personeel dat kent mij goed. En toen begon het. Regulateursleutel op aanslag? Hé? Huh? Ja, oh, natuurlijk alleen maar op het zijspoor. Op het hoogspoor rijden de jonge collega's vandaag de dag zo snel. Huh? Uh, een klein eentje rijden mag ik toch wel. Niet meneer de stationchef? Nou. Mijn beste machinist, is het u eigenlijk al opgevallen dat u onderweg uw trein verloren hebt? Uh. Een paar rijtuigen erachter? Ja, dat had ik wel leuk gevonden. Maar de locomotief was nog niet aan het trein aangekoppeld. Het liefst had ik een paar beestenwagens meegenomen. Dan hadden de koeien hier een poosje kunnen grazen. Er groeit bij u veel gras tussen de rails. Beestenwagens? Ik had gehoopt dat u tenminste één eerste klasrijtuig meegebracht had. Verwacht u dan iemand? Een oude vriend? Hij had mij beloofd dat u voor mijn verjaardag zou overkomen. Hebt u onderweg niet toevallig een oude charmante heer op een perron zien staan wachten? Als u eens wist hoeveel mensen mij toegewuifd hebben. Eh, ik feliciteer u van harte met uw verjaardag. Heel attent van u, mijn beste, dank u. Iedereen die mij geluk wenst, maakt mij zielsblij. blij. De laatste jaren waren het er altijd maar minder. Misschien heeft mijn vriend zich in de datum vergist... of is hij lang een andere richting ingeslagen. Ik vind het echt lief van u dat u hier speciaal voorbij komt. Heeft het u niet te veel moeite gekost? Oh, kleinigheid, door drie signalen heen gereden... en mijn locomotief was immers toch al warm gestookt? Meneer de stationchef, is hij niet charmant, de uh, machinist? Hij doet de spoorwegen al, leren. Ik ben in de wolken. Jaar na jaar vier ik mijn verjaardag omstreeks kerstmis. En iedereen doet alsof hij mijn verjaardag belangrijker vindt dan het kerstfeest. Maar nog nooit werd ik vanaf een locomotief gefeliciteerd. En waarheen gaat de reis, meneer de machinist, als u verder reist? Dat hangt er vanaf hoe de wees staan. Het blijft voor mij ook een verrassing. Het liefst zou ik een eindje door het bos rijden. Of langs de rivier. U bent te bescheiden. U moet van de gelegenheid gebruik maken... om iets van de wereld te zien. Ik ben geen ontsnapte gevangene. Ik maak een plezieretje. Meneer de machine. Wilt u mij voor mijn verjaardag een genoegen doen? Ja, natuurlijk. Bij een verjaardag wordt er geschenkt. Ik zou uw aardige locomotief... graag eens van binnen willen zien. Ja. Yeah. Ik weet niet of de stationschef dat goed vindt. We moeten het eerst vragen. Eh, chef? Eh? Oh, waarom zet u zo'n verschrikt gezicht? Als u het mij vraagt, vader, nee. Ik ben er absoluut tegen. slotte hebben we onze dienstvoorschriften. Bovendien zou ook u niet goed bekomen. Geen tegenspraak. Kom hier, help mij erop. Zo. En steek mij nu uw hand toe, wil je? Ja. ja, ja, ja. Dank u. Ja! Ah, oh. ah, ah. U hebt het echt gezellig hierboven in het machinistenhuisje. Hoe heet u, beste man? Op het transierstation noemen ze me allemaal Malle Heinrich. En ik heet Keten. En ik ben ook een beetje mal. Feitelijk zou er alleen maar mensen zoals wij op de wereld moeten zijn. Wij zouden goed met elkaar kunnen opschieten, zonder al die verstandige lui. Die moesten ze achter slot en grendel zetten, niet ons. <tiedacht> u zult uw handen vuil maken, vrouw, hè? En wat zal uw vriend er wel van zeggen? Nu bent u mijn vriend, Heinrich. Leg me eens uit hoe u gewoonlijk uw machine aan de gang brengt. Ach, het ziet er wel erg ingewikkeld uit, maar eigenlijk is het allemaal dood eenvoudig. Natuurlijk moet je wel een oogje houden op de manometers, de pijlglasbeschermer, de keteldrukmeter, de oververhittingsthermometer, de stoomverwarmingsdrukmeter, de toerenteller, de drukmeter voor de remcilinder. Ja, ik, ik vind het fantastisch dat een fijne dame als u zich voor die technische mikmak interesseert. <laughs> ja. Oh, en, uh, dit hier, hè, is de regulateursleutel. Die wordt naar links gedrukt. Ja, hier is het stuurwiel. Het dient om op het juiste ogenblik de stoom in de cilinders voor of achter de zuigers binnen te laten. En dit is de deur van de vuurhaard. Ze slaat naar binnen open. Hier heb u de machinistenremkraan. en hier de Henry remkraan Als een locomotief alleen rijdt. Nu staat ze op de remstand. Nee, mevrouw, niks aanraken, alsjeblieft. Het is hier allemaal vol roet en zo heet. En dit is de stoomfluittrekker. Nee, nee, nee, alsjeblieft niet. De fluit maakt een waai. Ze is veel te hoog afgesteld. En hiermee zullen we dan, ja, met u goedvinden de bezichtiging beëindigen. Vrouwle? Vrouwle, alsjeblieft, laat u de regulateursleutel los. En ook een stuurwiel zou beter... Alsjeblieft nou, nee, nee, nee, nee, nee. Remkraan losgemaakt, vrouwen. Alsjeblieft. Nee, nee, om godswil. Oh, oh, als ik op mijn knieën is meekwaal. Nee, sluit u mij niet in de tender op. Wat, wat doet u toch? Wat doet Lukt het dus niet achterna? Nee, mijn jongen. Daar ben ik te oud voor. Mm. Hey, het ziet er echt mooi uit, hè, opa? Die, uh, die witte stoombolletjes boven het bos? Ja, mijn jongen. Dat is een gezicht dat een gepensioneerd spoorbeamte stapt. Opa, komt er nou gauw weer een trein? We zullen het hopen, Mars. We zullen het hopen. geluisterd naar De Trein van 5 voor 12 door Wolfgang Kirschner. Vertaling Karel Ruysink Rolverdeling Olga Jokke van den Berg Keten van Plakkenburg Sarah Heiblom Strasser Piet Ekel Bieber, Willy Ruys Hanna Lies de Wind Ladislaus Gijsbert der Steeg. Verdi Frans Vaassen. Sebald Jan Borkes, Moritz, Nina Bergsma. Heinrich Tony Voletta. Marguerite Gerimanto. Technische realisatie Herman van der Lely. Assistentie Henk van der Steeg. Regie per extra